Tijd met het NOS-journaal. De gaswinning in Groningen wordt volgend jaar verder beperkt. Het kabinet volgt een uitspraak van de Raad van State. Er mag volgend jaar 27 miljard kubieke meter gas worden gewonnen. Door dat besluit dalen de verwachte inkomsten op de begroting voor volgend jaar met 1,5 miljard euro. Het kost ons geld, maar met het oog op de veiligheid van Groningen moet dat gebeuren, zei minister Dijsselbloem. Hij zei ook dat al rekening was gehouden met de dalende inkomsten. Door het gasbesluit hoeft niet extra te worden bezuinigd. De politie krijgt foto's en filmpjes binnen van de rellen woensdagavond in Geldermalsen. Gisteren riep de politie Oost-Nederland mensen op om beelden door te sturen. Van de veertien mensen die zijn opgepakt bij de rellen blijven er acht langer in de cel. Die worden verdacht van openlijke geweldpleging. En de de politie laat onderzoek doen naar het verhaal van een vrouw... die zegt dat ze bij de rellen woensdagavond in Geldermalsen... is geslagen door ME'ers. De advocaat van de vrouw zegt dat ze niet betrokken was bij de rellen. Volgens haar deed ze boodschappen en is ze voor haar deur in elkaar geslagen. Daarbij heeft ze hersenletsel opgelopen, zegt de advocaat. De politie ziet het anders. De zaak wordt nu onderzocht onder leiding van het OM. De Taliban hebben een speciale eenheid opgericht om IS te bestrijden. De BBC meldt dat. De terreurgroep zou zich bedreigd voelen door de toenemende invloed van IS in Afghanistan. Afghanistan. Volgens de Taliban bestaat de eenheid met meer dan duizend strijders. Die zijn beter getraind en bewapend dan normale Taliban strijders. En ze hebben één taak, het verpletteren van IS. En Guus Hiddink is gepolst door voetbalclub Chelsea in Londen... om daar tot het einde van het seizoen als interim trainer te komen. Chelsea heeft gisteren trainer José Mourinho ontslagen. Het weer... Bewolkt maar droog. Morgen wisselend bewolkt en alleen in het westen lokaal een spatje regen. En het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS. Die verkeersupdate Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 1 Brugge, 4 kilometer. De A2 Utrecht en Bos, voor knap een Del 4. De A13, de Haag-Rotterdam, daar staat het vast tussen Delft-Noord en de afrit rode roderijs zo'n 4 kilometer in totaal. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, 3 kilometer bij Hardingsveld-Giessendam. En ook op de A15 richting Nijmegen, tussen Leerdam en Waardennooien, 6 kilometer. Dan naar de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk, 4. De andere kant op richting hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond, 3.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 Bij het laatste uur van de Euro Breakdown hier op Zeef in Zandvoort. Live vanaf de ijsbaan in het centrum. Staat mooi gesitueerd naast de kok en soap. En recht tegenover de oliebollengraaf. En die oliebolle, Oh, we hebben er net een paar op. Die zijn lekker. De nummer 9, hoorde je daarmee? Zijn we begonnen in het vierde en het laatste uur. De nummer 9 van deze week. Sigala is dat met Easy Love. Ondertussen alweer 13 weken in de lijst. De hoogste positie was ooit de nummer 2 voor deze Hé, hey, uh, We staan nog steeds hier met uh, Sander en Dat klopt helemaal, Marie. Ja, echt waar? Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Oké, okay, en uh, hoe gaat het hier verder? Sta je weer op het ijs? Nee, ik sta nog steeds niet op het ijs. Waarom niet? Durf je niet meer? Nou, ik ga zo even het ijs weer opzoeken. Ja? Ja. Dat gaat niet over één nacht ijs, hè, met jou? Nee, ik heb een beetje ijsvrees. Oké, okay, dus dat is dat het. Nee, dat is prima. Dat is helemaal logisch. Hey, uh, zo direct om 6 uur uh, zal um, Jarrell Duiv. de man van de bruggetjes, uh, hier uh, plaatsnemen met de uh, Zandvoordraai door. Je hoorde al die uuropener ervan. Maar uh, weet je, normaal gesproken beginnen we de de Zandvoordraai door. Maar dit is gewoon nog even het laatste uur de URL. De URLopeners uh, lopen nog uh, net even wat anders. Uh, volgens mij wil Imke ook wat zeggen, maar daar geven we geen aandacht aan. Hey, we gaan door met de nummer 8 van deze week. En dat is een uh, van de. Ja, nummers die uh, best wel al lang in de lijn staan. Om um, precies, te zijn uh, 16 weken. Het is een oude nummer 1 hit. En uh, deze beste man staat ook op dit moment in de Nederlandse top 40 uh, op nummer 1. Maar dan met een andere teweeg. Uh, Dit track die staat uh, een stukje verder in de lijst. Die horen we straks. Maar ik heb het nou over What Do You Mean van uh, niemand minder dan Justin Bieber. Op een hele mooie achtste plaats deze week in de uh, Your Breakdown in de Europese top 40. Hier op CFM Zandvoort live vanaf de ijsbaan. Justin Bieber op nummer 8 dus. What do you mean?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 Make love all night Fresh up, day down And it'd be sweet. Oh, I really wanna know What do you mean? You're running out of time, what do you mean? Oh baby, oh oh oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Oh oh oh, when you've got your head yes, but you want to say no, what do you mean? I'm stuck up here, baby, when you don't want me to tell me to go, what do you mean? Justin Bieber op uh, nummer 8 met uh, zijn single What Do You Mean? We zullen hem nog wel uh, vaker gaan horen, uh, dit laatste uur. Dus die zijn op uh, nummer 6 uh, sowieso. Maar dat zo direct natuurlijk. We gaan eerst uh, overschakelen, live uh, naar de ijsbaan. Oh nee, daar staan we al maar live op de ijsbaan. Daar sta ik niet, maar daar staat uh, collega Sander uh, wel. Ja, dat klopt helemaal, Marus. Ja, klopt dat, als een sfeer in de vinger. Ja, en dit keer wel weer op schaatsen. Ja. Wel weer op schaatsen. Oh, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Stop. Zo, speciaal voor jou omdat je op schaasje staat. Dankjewel. Iedereen is aan het applaudisseren. Wat goed van je, jongen. Ik ben trots op je. Ja. Ze hebben dit keer wel een maatje groter voor me. Ja, een maatje boot? Nee, maatje 47. Oh, netjes. Dus yes, uh, ik kom wel dicht bij mijn eigen maat in de buurt. Ja, nee, dan gaat het goed. Hé, hey, maar uh, hoe gaat het uh, daar uh, op de ijsbaan om precies te zijn, uh, Sander? Nou, zoals ik het vorige uur zei, dat het al wat rustiger werd... ...begint het nu weer wat drukker te worden. Oh, dat is leuk. Ja. Nou ja, ik heb er zicht op, dus ik had het zelf ook al uh, geconstateerd. Ja, ja, je kan het natuurlijk mooi zien vanuit het hoekje. Maar ja, ik maak het pas echt in echte leven ja, mee hier gewoon echt op, op het... het ijs. Nou, ik mag, ik mag dat niet van de ijsmeester. Nee, dat mag niet. Uh, volgende week, uh, dinsdag, uh, mag ik pas op het ijs gaan staan als er uh, het uh, NK... Oh nee, het ZK curling, fluitketel, gooien, smijten, uh, duwen, uh, is. Het van voor curling schuiven. Ja, die bedoeling. Nee, fluitketel. Oh ja, fluitketel. Fluitketel, kampioenschap schuiven. schuiven. Ja, dat doen we als GFM natuurlijk ook aan mee. Ja. En hoe gaat dat in zijn werk, ik weet je dat. Ja, hoe gaat dat in zijn werking? nou ja, op... Jij staat op schaatsen, dus uh... nou, nou, moet ik, ik ook sta... mijn schaatsen meenemen dan? Nee, je hoeft je schaatsen niet mee te nemen. Nee? Nee. Want uh, we gaan het heel mooi doen. De baan wordt mooi schoongeveegd. Ja. Wordt er een beetje water opgelegd. Oh. En dan krijgen we fluitketels die in de koek en zo'n hangen. Die krijgen we naar ons toe en die gaan we... Net zoals keulen gaan we eigenlijk naar het mooie ronde vlak hier midden in het ijs brengen. Oh, dat is keurig. En zijn wij het enige team die dat doen? Nee, we hebben Café 4. Ja. Uh, nou, CFM natuurlijk. Er ja, zijn er heel veel, Het Er is eigenlijk ja, te veel om op zijn... te noemen. Ja, dat klopt helemaal. Kijk even naar nou alle sponsors die uh, om de baan uh, heen hangen. Dankzij hun is dit ook uh, mogelijk gemaakt natuurlijk. Ik denk dat iedereen wel bijna een team heeft uh, aangeleverd. Ik denk dat niet veel zal schelen. Ja, dat denk ik ook. Hey, helemaal superzonder. Uh, heb jij nog wat nuttigste te melden vanaf het ijs? Wat is de temperatuur van het ijs? Wat de temperatuur van het ijs is? Nou, <tot> dat kan ik het beste aan de no ijsmeester vragen. We hebben afgesproken met de Formule 1 en willen we altijd de temperatuur van de baan weten. Ja. En dan wil ik ook de temperatuur van de baan weten. Nou, zal ik schaatsen de ijs... even naar de ijsmeester ja, toe? ik ga even naar de ijsmeester toe. Ja, hij staat uh, niet ver van je. Snel schaatsen. Meneer de ijsmeester, de temperatuur van het ijs. Weet u dat? Twee graden onder nul. Twee graden onder nul. Twee? Ja. Oh, dat is best koud ja, Maar nou ja, je ziet, het is prachtig ijs. Ja, het ligt er wel ontzettend goed mooi bij. En, uh... en ik kan er ook heerlijke baantjes op trekken. Ja, maak even een pirouetje. Kan je dat nu op schaatsen? Net deed je het op je schoenen wel. Ja, net deed ik het op mijn schoenen, maar nu heb ik echt schaatsen aan. Oké. Okay. Hé hey, Sander, straks uh, komen we nog een keertje bij jou terug vanaf het ijs. Eerst gaan we verder met de top 40. Met de top 10 uh, zijn we dit, uh, dit uur aanbeland. Uh, Ondertussen hebben we de nummer 8 net gedraaid. Die hoorde je Justin Bieber met uh, What Do You Mean. Maar we gaan nu de nummer 7 draaien. Nummer 7 is best wel bekend. Niet alleen omdat het een goede hit is. Hij is op het moment ook in een commercial te zien op televisie. En dan heb ik het over First Aid Kit met My Silver Lining.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 Rescue And good comes with the bad, the song's never just sad. Ik sta er tien keep weken lang in de lijst en heb ik ook first aid kit met my silver lining. The Euro breakdown. Snel door met de nummer 6. Justin Bieber. En ik ken hem allemaal. I'll show you. Movie, and everyone's five. So let's get to the gun high and past other nine sense. To do the right day That's one thing that I know for sure I'll show you You know me, but you never will. But there's one thing that I know for sure. I'll show you. Justin Bieber op uh, nummer 6 met I'll show you. I'll show you. Ja, dat zei ik net, Justin. Hold on, nou. Hey, uh, we staan hier nog steeds uh, op de ijsbank. Het laatste half uurtje is ingegaan. En uh, ik ga weer schakelen met uh, studio 13.000. Daar staat mijn zeer gerespecteerde collega uh, Sonder. Ja, dat klopt helemaal Maurice. Hoe is het daar? Ja, gezellig. Je staat niet op het ijs. Je staat daar nou gewoon weer voor me aan tafel, gezellig. Ja, ik, ik heb ik... mijn schaatsen weer even uitgetrokken. En ja. ik sta weer gezellig tegenover je. Ja. Hoeveel schaatsen zijn er wel niet eigenlijk? Hoeveel schaatsen er wel niet zijn? Nou, ja. ik denk wel dat we er dik over de honderd hebben. Oh, dat is voldoende in ieder geval. En de mate verschillen tussen de oude krabbetjes voor de kleintjes. Ja, van die onderbind, uh, dingen, die dubbele ja. ijzers. Ja, en die dubbele ijzers. Tot uh, nou, de mooie ijshokjes schaatsen. Uh, Heb je ook ma mijn maat? Nou, hangt het dus af welke maat je hebt. Uh, 45. Die hebben we. Nou, dat is mooi. Oh, ik krijg net door dat we 250 paard schaatsen 250 hebben. 250 schaatsen? Passen ze er zoveel op het ijs dan? Nou, nou, ik me dan af. Blijkbaar wel, want anders zijn er niet zoveel staatsen. Ik denk het wel. Ja, nou ja, het is in ieder geval een grote uitbaan hier in het centrum van Zandvoort. Voor het gemeentehuis op het Klein. Wij staan nog steeds naast de Koek Sofie tent live radio te verslaan. Dat zal duren tot 9 uur vanavond. Maar het laatste half uur voor deze uitzending die is alweer bijna aangebroken. Um, zo direct uh, gaan we ons echt uh, klaarmaken voor de top 3. En ik zeg alvast sorry daarvoor. Voor de nummer 3 heb ik toch een tipje van de sluier weggegeven. Dat ja. is toch altijd leuk. Ja, sowieso gaan we eerst uh, nummer 5 draaien. En uh, Sander uh, kan die heel goed aankondigen. Dat weet ik uh, zeker. Nou, op nummer 5 staat Adam Lambert... met Another Lonely Night. Nummer 5 staat alweer uh, 10 weken lang in de lijst. Nummer 2 is de hoogste positie. Vorige week of vier deze week dus. Of voor nummer 5, zoals uh, Sander dat zei. Adam Lambert, Another Lonely Night... hier op uh, CFM Zandvoort tijdens het uh, schaatsen. Alone in the dark... Heart. Turn on the radio and the words follow. Nummer 5 van uh, deze week. Het is op, dit, we krijgen een uh, sms'je binnen op de, de sms-box van um, Leo. Ik weet niet wie precies uh, Leo is, maar het zal wel uh, de ijsmeester zijn. Het uh, ijs is op dit moment min 11,5 graden onder nul. Hoe, min onder nul, dat is dus plus 11. Nou ja, bak net. Nee, het ijs is op dit moment uh, 11,5 graden. Wat heb jij op je achtergrond staan? Joh? Nou ja, bak net. 11,5 graden onder nul is het ijs. Dat is best koud hoor. Hoe kan dat nou? Ja. Nou, wat ik het grappige vind... Nou, vertel. Meneer Mies en Beek is hier helemaal niet in de buurt geweest. Nee, maar die zit gewoon keurig en ik is thuis voor de radio te luisteren. Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik haast wel zeker. En uh, zo hoort het ook. Zie jij naar thuis ook nog uh, steeds voor de radio te luisteren? En denk je van, nou, ik wil wel even wat uh, gezelligheid opzoeken. Kom dan hier gewoon naar de ijsbaan toe. Zo direct om uh, 6 uur zal zand vooruit door 2 uur achter op de prassans geven. En daarna tussen 8 en 9 CFM Ghost Christmas met Willem Bruis. De ene rechter, ja ja. Hey uh, David Guetta die zoekt uh, 1 miljoen fans, wist je dat al? Nee, dat hoor je wat eerder te zeggen normaal. Nee, was voor de opname van het uh, officiële nummer voor het Europees kampioenschap voetbal. In uh, 2000, uh, van 2016 is David Guetta op zoek naar 1 miljoen fans die hem uh, moeten gaan helpen. Het is fantastisch om met UEFA aan uh, dit project te werken in mijn uh, thuisland. UEFA Euro 2016 draait helemaal om de fans. En ik wil ze in het middelpunt zetten. Vooral ook bij de muziek, zo zegt David Guetta. Dus ik ga iets heel speciaals doen. En vraag alle fans, waar ook de wereld, om dit voetbalfestijn mee te vieren. Door deel uit te maken van een officiële nummer. Zo vertelt David Guetta. Ik wil dat het een enorm sterk thema wordt. En ik wil ook dat jij gaat meezingen. Hij vertelt dat op een speciale website. Vervolgens kunnen deelnemers meedoen met Hey Ho, dat direct opgenomen wordt. Het is een hele moeilijke songtekst. Ik denk dat jij hem ook nog wel kent, Sander. Hey Ho. Ja, die ken ik nog zeker. Ja, doe mis. Nou, Hey Ho. Ja, nou ja, meer is niet. Hier op de ijsbaan wordt het steeds donkerder en donkerder en steeds gezelliger en romantischer... met alle sfeerverlichting en discoverlichting. 2 januari, je hebt Zeg hoofd. De... Nee, 12... No, no, no, no, no. Die, ja, 2 januari. zaterdag, 2 januari is er uh, Disco on Ice... Zal er ook uh, heel veel leuke muziek uh, gedraaid worden. Er komt een hele mooie grote vrachtwagen te staan met een groot podium erop. goede DJ en uh, zanger, zangeres en uh, ga zo maar door. En uh, je bent natuurlijk van harte welkom om dan ook uh, vanaf 5 uur hier op de ijsbaan te zijn. Om lekker mee te dansen. Ja, en vergeet natuurlijk aankomende dinsdag 22 december niet. Nee, het, nee, nee, nee. Het Curlen met Luna. Oh ja, Luna is erbij. Ja, is 22 december Luna. komt Luna weer. Ik ben benieuwd. Wat zeg je? Ja CFM doet ook mee, dat hadden we al vermeld, jongens. Nee, Luna inderdaad, volgende week. Aankomende dinsdag is het dan, niet volgende week. Aankomende dinsdag, uh, tijdens het uh, fluitketel glijden, het curling. En het team, dat is echt een heel mooi team, hè, wat uh, vanuit CFM komt. Uh, Willem uh, Bruijs, niemand winder dan Willem Bruijs. Thomas uh, de Jongste. En uh, jo Jason, Jason Jonas Parson inderdaad. En natuurlijk zonder Douwdeij. En natuurlijk niet te vergeten Maurice Mulder. Ja, ik zei de gek, uh, die is er ook bij. Ja. Even kijken hoor. Bedoel, bedoel je toevallig uh, deze? Maurice Mulder. Ja, die die is er ook bij. Dat klopt. En dan gaan we proberen um, in de finale terecht te komen. We zitten in de poeltjes verdeeld. En uh, dat wordt een hele bijzonder event. Uh, wees er ook bij. Ga kijken. Uh, aankomende dinsdag vanaf een uur of uh, acht... Hier op de IJsbaan. En hey, wij gaan de nummer 4 uh, draaien van uh, deze week. Dat is een hele mooie ballad van uh, Jamie Lawson. Hij staat ondertussen alweer uh, 11 weken in de lijst. Vorige week nog op een uh, hele mooie tweede positie. Deze week op een uh, vierde positie. 11 weken in de lijst. En dan heb ik het over Jamie Lawson met Wasn't Expecting it. Red. Hier op de Euro Breakdown op CFM Zandvoort. Op de IJsbaan naast de Koekers Hopi Tint. Nog tot 9 uur vanavond zijn we bij hem. Maar eerst de nummer 4...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 You spent the night in my bed You woke up and you said Well I wasn't expecting that I thought love was meant to last I thought you were just passing through If I ever get the nerve to help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 Isn't it up I wasn't expecting de nurses they came said it's I wasn't expecting je your eyes. You took my nummer van uh, Jamie Lawson. I wasn't expecting that. Op uh, nummer 4 uh, deze week in de Euro Breakdown, de top 40 van Europa. Ja, het was echt een heerlijk nummer en je droomt er helemaal heerlijk bij weg. Van Jamie Lawson. En ja, als ik nu even vanuit het hoekje hier kijk waar wij staan even naar de ijsbaan... ...is het weer iets rustiger dan net. Ja, maar dat is maar, logisch, het is etenstijd. Het is dus vijf over half, zes. Ja, nou net etenstijd, zoals wat ik zei. Etenstijd is het altijd wat rustiger en daarna wordt het altijd wel wat drukker. Want tot 9 uur vanavond is de ijsbaan dus geopend. Ja, en dan zijn wij ook tot 9 uur hier met ja. twee heerlijke programma's. En ik heb Cheryl Duif net al even voorbij zien lopen. Oh, was het Duifje al uh, gearriveerd? Ja, Duifje is al gearriveerd. Oké. Okay. En uh, nou, die gaat een heerlijk programma doen met zandverdraaid door en daarna krijgen we nog een uurtje. Van Willem Bruis met de Christmas. Klopt. Hey, uh, Glennis Grace uh, zag ik uh, laatst uh, in het stationzal van Amsterdam Centraal. Ja. Want die had uh, gisteren uh, een speciaal optreden daar. Want uh, gisteren werden de oude piano op het uh, Nee, eerder deze week was het. De uh, oude piano die op het Centraal Station staat. Besmeurd met de inaten uh, van een luier Waardoor het uh, instrument uh, onbruikbaar werd. Nou, de piano behoort toe aan de Nederlandse spoorwegen. En uh, die stond daar. Um, die, die stond daar als uitnodiging voor uh, passanten om uh, gewoon te gaan spelen. Glenn nou, Glennis Recy, uh, had dat gisteren dus ook gedaan. In die zong uh, Too Much Love Will Kill You. Het nummer dat ze eerder uitvoerde bij uh, staat op. En inmiddels uh, als single heeft uh, uitgebracht. Ook deed ze daar Miss You Most at uh, Christmastime. Pas van de Heuvel die begeleidde haar uh, op een uh, Spik nieuwe piano uh, die daar staat. Even zijn toegekomen aan de top 3, uh, Sander. Ja, maar... Ik zou je eerlijk zeggen, ik weet niet meer hoe de top 3 er van vorige week uitzag. Nou, dat ga ik ook nog niet verklappen. We gaan eerst uh, luisteren naar welke nummers we uh, dit uur hebben gehad. Van 10 uh, uh, naar 4 toe. Ik uh, ben benieuwd of, uh, of je ze allemaal nog weet. Ik ga je over overhoren, Bata uitzending om. Maar hier is de kleine resume van 10 uh, naar 4. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8 Nummer 7 Nummer 7. Nummer 4. De Euro Breakdown op, vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En origineel is hij. Dat was de, de nummer 10 tot en met de nummer 4. We zijn toegekomen aan de top 3 van deze week... Maar zoals Sander net al leuk zei, ik ben benieuwd wat de top van vorige week was. Daar gaan we even naar luisteren welke het dit keer was. Nummer drie. Nummer 3. only a word it was almost misheard nummer 1 Top 3 van uh, vorige week was dit... De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Met top 3 uh, Justin Bieber met Sorry. Op nummer 2 vorige week Jamie Lawson met Wasn't Expecting That. En vorige week stond op nummer 1 Adele met Hello. Nou, als je goed hebt uh, opgelet een uh, weekje dat er uh, een verandering is plaatsgevonden in de top 3. Jamie Lawson staat er niet meer. Die staat nu op een vierde plaats. Maar op de derde plaats uh, staat nog steeds uh, Justin Bieber met Sorry... Ondertussen alweer acht weken in de lijst. Tweede positie heeft hij een keer gezien maar deze week, dus op 3. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time because caller calls a referee. I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once twice. Once or twice, I mean maybe a couple of hundred times So let me, oh let me redeem or oh, redeem myself tonight Cause I just need one more shot, second chance Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm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 Trying to get you back Nummer 3 van deze week, Justin Bieber. Met Harry. In Nederland staat hij op een mooie gerespecteerde um, eerste plaats om precies te zijn. Maar in Europa dus op een derde. Hey, de nummer 2 dan uh, van deze week, die is uh, één plaatsje gezakt ten opzichte van vorige week. Acht weken lang uh, in de lijst alweer in Europa. En dan heb ik het natuurlijk over uh, de prachtige single van Adele. De eerste single van de nieuwe album, 25. En het is uh, Hello... Hello.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 Single van Adel op nummer 2 deze week in de top 40 van Europa. Wat zegt u, meneer Leo? Moet hij harder? Dat kan niet hoor, dan gaat hij rondzingen. Zachter! Oh, dat kennen we niet hoor. We zijn toegekomen aan de nummer 1 van deze week. Ja, Iceworld. Ice, ijs, ice, ice baby. Vanille ijs! Oh, leuk, nee, die staat niet in de top 40 deze week. Oh, de ijsmeester. Ja, daar moeten we naar luisteren, inderdaad. De ijsmeester van de ijsbaan hier in Zandvoort op het plein. Wat er nog voorlopig, in ieder geval dit jaar en begin van volgend jaar, zal staan. Zijn we nog steeds live aanwezig. En we zijn toegekomen aan de laatste single, alweer van deze week. Dat is een prachtige nummer, de snelste stijger, zelfs van deze week. Met mijn liefste negen plaatsen is hij gestegen. En dat is inderdaad, Jonas, wel een applausje waard, dat klopt. Woe, best knap hoor. Het is een druk hier als ik aan de applaus hoor. Hey, het wordt steeds drukker en drukker hier bij de tent op de ijsbaan tegenover de oliebollenkraam. En wij gaan de nummer 1 van deze week voor jou draaien. Die is in de handen van Coldplay. Een nummer die pas zes weken lang in de lijst staat. En deze week dus de nummer 1 positie bekleed. En dan heb ik het over Adventure of a Lifetime. Deze week Coldplay Avenger of a Lifetime. De snelste stijger ook meteen deze week. Vorige week nog op een tiende plek. Nu zes weken in de lijst naar de nummer één toe. En het is toch best knap dat Coldplay wederom een nummer één positie weet te behalen. Hier in de Euro Rakedown, de Europese top 40. Ja, dat klopt helemaal, Maries. Dat weet ik dat het klopt, ik lieg ja. niet. Hey ja. nee, Sander, kun jij kijken of Charles in de buurt is? Charles ik... Duyf? Is meneer Duif in de buurt? Want ik ben wel benieuwd wat hij straks tussen zes en 8 ja, gaat meneer, doen. Meneer Duif komt er aan. neem even een microfoon. Pak er eentje. Pak nummer drie. Pak een microfoon erbij. Hey, ben je er? Ik heb, ik, heb hier, ja, ik heb natuurlijk geen koptelefoon. Nee, maar ik ben die heb ik al je... meegenomen, maar die, die heb ik denk ik in de auto wat liggen. Ja, ga ik dus... straks even scoren dat ding. Nee, maar die heb je toch niks aan zo direct. Alleen ja. degene die. Hier nee, maar, maar dit is hier erg gezellig. En, uh, ik ga niet op de schaats, daar kan ik je kloppen. Nee, ga je niet op de schaats. Nee. Hey, wat ga je allemaal zo direct tussen 6 en 8 doen tijdens nou, ik, de, zand, ik, met, de met, door? Met name ga ik dus uh, onze bruisende Willem een beetje pesten. Die staat, ja. die staat daarnaast. <laughs> dat klopt. En uh, ja, we gaan uh, heerlijke muziek natuurlijk uitzoeken. Heeft, Willem heeft zoveel muziek meegenomen. Als we dat allemaal zouden draaien, dan zijn we volgend jaar kerst nog niet klaar. Nee, maar daarvoor gaat uh, Willem speciaal tussen 8 en 9 CFM Goes Christmas uh, de kerst in Luiden alvast. Uh, maar, en... uh, bij, uh, namens mij even een vraag aan jou, Maurice. Heb jij vanmiddag veel kerstmuziek gedraaid of zit er niet veel kerstmuziek Ik in? Ik heb één uh... kerstnummer erin staan. Die is deze week nieuw binnengekomen op de 37 e plek. Dat is uh, OG, The Power of Christmas. Oké, oh, oké. Okay, okay. Oh Willem, jaren... dan hebben we nog start over. Ja. <laughs> Vorig jaar is Marari Carey, All One for Christmas, ook weer even in de lijst geweest. Top 40 van Europa, maar die hebben we er uh, dit keer uitgelaten, want die uh, redden het net niet. Maar wat ga je nou precies tussen zes en acht doen, behalve Willem Lager? Ja, ja, we gaan, we gaan, we gaan uh, improviseren. Uh, okay. dus. We gaan gewoon kijken wat er allemaal langskomt en we gaan gewoon uh, gezellig kletsen met elkaar en, en, en gewoon... Een beetje praten over de wereldproblemen. Het is natuurlijk uh, de laatste uitzending van Zandvoort draait door. Yeah. Nou, de wereld draait ook door. Er gebeurt een hoop narigheid. Er gebeuren gelukkig ook wat leuke dingen. Is dus niet alleen maar narigheid. Maar daar gaan we ook uh, over praten. Misschien zijn er wel mensen die mee willen kletsen. Oké. Je hebt Zo... een vaste gasten uitgenodigd of... Uh... Sorry? Je hebt geen gasten uitgenodigd. Je ziet ik wel heb, wat er op jou nee, nee, ik heb jou uitgenodigd. Ja, nee, ik nee, nee, denk <laughs> wel. En hey, misschien wel leuk om uh, Kik zo direct uh, de voorzitter van de ijsbaan uh, even erbij te trekken. Ik heb, ik heb uh, uh, Sven meegenomen. Ja, ik zie het. Ja. Een mini Sven is het geworden tegenwoordig. Het, het is een mini Sven geworden. Ja. En uh, nou, die gaat ons wel even vertellen wat hij allemaal nog uh, op zijn muzikale uh, noot hebt. Nou, kijk, helemaal goed zo. Denk ik, hoop ik. Zo direct <laughs> dus uh, tussen zes en acht. Zandvoort daardoor met uh, Schorrelduif en uh, Dolly ten Pierik. Dat gaat helemaal goed komen. Ze gaan uh, alle gasten die hier uh, op de ijsbaan staan, gaan ze interviewen. En dat zijn er voldoende. Want ondertussen loopt de koek en stand weer uh, lekker uh, vol. Um, ja, ik ga je bedanken. Dit was de laatste uitzending uh, van dit jaar van de Euro Breakdown. Sander, jij bedankt uh, voor je tomeloze inzet afgelopen uitzendingen die je er niet was. En ook de uitzendingen die je er wel was natuurlijk. Ja, graag gedaan natuurlijk. En uh, volgend jaar uh, zijn we er weer bij. Met een uh, verse lijst. Twee weken zal je in het zomer de top 40 moeten doen. Maar dat betekent niet dat er geen top 40 is. Die top 40 uh, zal gewoon uh, doorgaan. Uh, die is allemaal terug te lezen op uh, CFM. Uh, uh, nee, op uh, Eurobreak. Nee, op uh, facebook.com. En daar uh, zal uh, de lijst uh, der uh, lijsten uh, gewoon op uh, terechtkomen. Die wordt nog steeds iedere week bijgehouden. Maar er zal dus uh, geen uitzending zijn. Hey, de aflevering uh, van vandaag. van... Uh, 51, uh, aflevering 51 van 18 december 2015 zit erop. Deze week in de uitzending hadden we 15 stijgers, 13 zittenblijvers, 9 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Coldplay was de snelste stijger en Calvin Harris en de disciples de snelste daler. Ik dank iedereen hier op de uitsbaan voor het luisteren, voor het schaatsen en voor de gezelligheid. Zo direct veel plezier tussen 6 en 8 met Zandvoort draai Door. En ik zeg tot volgend jaar, fijne feestdagen en bedankt allemaal. Doei! Het is over. Hoe vond je het? Ik weet het niet. Ik leef het hele ding. Nou, je hebt niet veel gegeven. ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.